De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Geestelijke bruilocht van Jan van Ruisbroek. Een van de oudere boeken in de Canon. Jan van Ruisbroek, een kapelaan in Brussel, schreef het boek in de 14e eeuw. Een eeuw waarin de wereld wel lijkt te vergaan. Vele Fraters neemt ons mee naar die waanzinnige periode. Jan van Rusbroek leefde in de 14e eeuw, de waanzinnige 14e eeuw, zoals Barbara Tuckman, die Amerikaanse historica, die periode heeft genoemd. Europa is verscheurd door oorlog tussen Engeland en Frankrijk. En de pandemie van de pest maait een derde van de bevolking weg. Instabiliteit alom, de apocalyps lijkt nabij. In woelige tijden keren mensen naar binnen. Spiritualiteit was in. Niet langer alleen onder monniken, maar nu ook onder gewone burgers. Die gingen zelf de Bijbel lezen in de volkstaal en zelf nadenken over het geloof. Vaak samen met een lokale priester. Ook in Brussel was dat zo. Waar Jan van Rusbroek kapelaan was in de Sint kerk, Dat is nu de Sint Kathedraal. In Ruisbroeks tijd werd die kerk omgebouwd van romaans naar gotisch. Ze kreeg van die typische hoge ramen die het goddelijke licht naar binnen laten, zodat dat de gelovigen aan kon raken. En daarover gaan ook Ruisbroeks teksten over hoe God de mens van binnen aan kan raken. Het goddelijke gerienen, zo noemt Jan dat. En hoe de mens zich klaar kan maken, in lichaam, hart en geest, om die aanraking te kunnen ontvangen. Om zich vervolgens innerlijk aan de goddelijke geliefde te hechten, in plaats van aan de wisselvallige uiterlijkheden van het bestaan. In de geschiedenis van de christelijke mystiek is Ruisbroek al lang een gekanoniseerd auteur. Nog tijdens zijn leven werden zijn geschriften met op kop de geestelijke bruilocht naar het Latijn vertaald en vandaar weer naar andere Europese volkstalen. En de vertaalstroom loopt door tot op vandaag met vertalingen in het Japans, Chinees, Koreaans. Dat Rusbroek ook tot de canon van de Nederlandse letterkunde wordt gerekend, dat is relatief nieuw. Het is pas sinds enkele decennia dat literatuurhistorici Rusbroek beschouwen als de pionier van het beschouwende proza zoals Eckhart dat is voor het Duits en Dante voor het Italiaans. Die erkenning heeft ruimte gecreëerd om de geestelijke bruiloft niet alleen te lezen met aandacht voor de inhoud, maar ook voor de vorm. En dan wordt het literaire genie van Rusbroek onmiddellijk duidelijk. Hij vertrekt van één enkel Bijbelcitaat. Ziet de bruidegom komt, gaat u te om hem te ontmoeten. En vanuit die paar woorden ontvouwt hij stelselmatig alle facetten van het innerlijke leven. De complexe en tegelijkertijd transparante compositie van de bruidocht is daarom wel vergeleken met een gotische kathedraal. Daarnaast heeft Ruisbroek een enorme verbeeldingskracht. Dat kan ook niet anders. Het onderwerp waarover hij schrijft, is de psyche, en dat is onzichtbaar. Een mystieke auteur kan niet anders dan metaforen gebruiken. Maar de wijze waarop Ruisbroek de subtiele dimensies van de geest inzichtelijk weet te maken door middel van beelden, dat is fenomenaal. Alles, werkelijk alles uit de zichtbare wereld zet hij in om mystieke processen te verbeelden. Van vleermuizen tot planeten, van tarwebloem tot muziek. Maar met beelden alleen kwam Ruusbroek niet toe. Hij is de eerste die mystiek systematisch bespreekt in het Nederlands, dus hij heeft nieuwe woorden moeten maken. Werkwoorden als ontkommeren en overvormen. Naamwoorden als zelfvertiingen en ingeestingen. De lijst is lang, heel lang en inspirerend. Ook voor schrijvers van vandaag. Twee jaar terug verbleef Els Moors als dichter des vaderlands in het Soniëwoud, vlak bij de kluis waar Rusbroek zich op zijn vijftigste had teruggetrokken. Hij had toen genoeg van het Brusselse stadsgewoel. Voor haar gedichten liet Els Moors zich vrij inspireren door de teksten van Rusbroek. En in sommige van haar gedichten is zij hoorbaar aanwezig. Zoals hier. Mateloos diep en boven maten hoog en lang en breed ik voel mezelf als dolend in de wijte van de wind, teruggeblazen naar een begin, niets vindend.